6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Geen toezeggingen op G20-top voor Europees noodfonds. Grieks parlement velt oordeel over regering Papandreou. en waarschijnlijk toch openbaar vervoerstaking in grote steden. Op de G20-top in Cannes hebben de landen uit de eurozone nog geen toezeggingen gekregen. voor bijdrage aan het Europese noodfonds. Volgens bondskanselier Merkel waren er nauwelijks landen die mee wilden doen. Landen als China en Brazilië willen eerst meer duidelijkheid over het noodfonds. Op de G20-bijeenkomst werd wel afgesproken dat het Internationaal Monetair Fonds... gaat controleren of Italië genoeg doet aan economische hervormingen. Het IMF zal vier keer per jaar met een rapport komen over Italië. Premier Berlusconi zegt dat hij het toezicht van het IMF accepteert... en dat hij een ander aanbod voor financiële steun van het IMF heeft afgewezen. Normaal worden landen alleen onder toezicht geplaatst als ze een lening van het IMF krijgen zoals eerder Griekenland, Portugal en Ierland. Het Griekse parlement is begonnen aan een debat... over het lot van premier Papandreou en zijn regering. Aan het eind daarvan, vanavond laat, is er een vertrouwensstemming. Papandreou is bereid zijn omstreden plan... voor een referendum over de Europese noodsteun in te trekken. Maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee en eist dat hij opstapt. Ook twee parlementariërs van zijn eigen partij... zouden het vertrouwen in Papandreou willen opzeggen. De premier wil zelf niet weg. Volgens hem zijn snelle verkiezingen geen optie... en kan alleen een eenheidsregering de nodige rust brengen. De FIOT heeft in de regio Rotterdam vijf verdachten opgepakt... voor het oplichten van de Belastingdienst. Ze zouden honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt... door 500 burgerservice-nummers van anderen te misbruiken. Daarmee werden valse zorg, kinderopvang en huurtoeslagen aangevraagd. De verdachten zijn mannen en vrouwen tussen de 19 tot en 27 jaar. Ze worden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie... fraude en witwassen. De Field kwam de groep op het spoor... nadat mensen hadden gemeld dat hun burgerservice-nummer was misbruikt. Het Amerikaanse mediaconcern Time Warner... heeft een bot uitgebracht op het Nederlandse tv-productiebedrijf Endemol. De partijen zijn aan het onderhandelen... en Endemol heeft er vertrouwen in dat het met Time Warner tot een overeenkomst komt. Er worden geen bedragen genoemd, maar het zou gaan om ongeveer een miljard euro... Enemol heeft nu drie eigenaren. Goldman Sachs Capital Partners, het mediabedrijf... van de Italiaanse premier Berlusconi, Mediaset... en de Nederlandse investeringsmaatschappij Sirte. Enemol heeft een schuld van ruim 2 miljard euro. Het is er overal enkele maanden in onderhandeling met de schuldeisers. Er komt waarschijnlijk toch een staking in het openbaar vervoer... van drie grote steden. Het gesprek tussen minister Schultz en de vakbonden... over aanbesteding van het openbaar vervoer... en behoud van werkgelegenheid heeft niets opgeleverd. Op zijn vroegst eind volgende week komt er een staking in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In deze steden zou zondag al gestaakt worden, maar die staking was vanwege het gesprek afgelast. In vijf ziekenhuizen begint een proef met zogeheten co-patiënten. Dat zijn vrijwilligers die met een patiënt meegaan naar een moeilijk gesprek met een specialist. De co-patiënt helpt erbij de echte patiënt om de juiste vragen te stellen. Ook moet de patiënt met de hulp beter kunnen begrijpen en onthouden wat de arts zegt... Het idee van de co-patiënt komt van de stichting zo beter. In de praktijk blijkt volgens die stichting dat mensen vaak van slag raken... als ze horen dat ze ernstig ziek zijn. Daardoor onthouden ze maar weinig van wat de dokter tegen hen zegt. Syrië eist dat alle opstandelingen binnen een week hun wapens inleveren. Als ze dat doen, krijgen ze amnestie. Eerder deze week stemde Damaskus in met een vredesplan van de Arabische Liga... om zijn troepen binnen twee weken terug te trekken uit de steden... en een einde te maken aan het geweld tegen burgers... Toch vielen hij gisteren weer doden... toen het leger schoot op burgers die protesteerden in de stad Homs. En ook vandaag trad het leger weer keihard op tegen betogers. Volgens mensenrechtengroepen zijn er bij zeker zeven doden gevallen. Vanaf volgend jaar zomer mag een rijbewijs niet meer kosten... dan 37 euro en 5 cent. Het kabinet heeft besloten dat gemeenten niet meer zelf... een maximumtarief mogen vaststellen. Er waren grote prijsverschillen tussen de gemeenten... en volgens het kabinet hanteerden sommige gemeenten... tarieven boven de kostprijs omdat de dienstverlening overal gelijk is... zijn die verschillen voor aanvragers van een rijbewijs onbegrijpelijk... zegt minister Schultz. In het noordwesten van Italië zijn opnieuw doden gevallen... door zwaar onweer en overstromingen. Bij Genua traden rivieren buiten oevers door de regen... en auto's werden door het water meegesleurd. Zeker zes mensen zijn omgekomen. Vorige week werden Ligurië en Toscane al getroffen door noodweer. Daarbij kwamen minstens tien mensen om het leven... Dit weekend wordt in het noordwesten van Italië nog meer regen verwacht. Het weer vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen bewolking en in het zuidwesten kans op wat regen. Het wordt dan 15 graden. Zondag breekt de zon door en is het droog. Het wordt dan wel iets koeler. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur met een hoge mate van toegankelijkheid?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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het van een van deze avondspit zit een beetje in de staart door een aantal aanrijdingen. Zo staat er op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld nog drie kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. Op de A1 maar dan richting Amsterdam bij Meilenslot in drie kilometer. Dat komt door een pechgeval en ook daar is één de reis ook afgesloten. A2 Maastricht naar Den Bosch bij best nog vijf kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de reis ook weer vrij. En nog veel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Dan staat door een ongeluk tussen en Ridderkerk en Bresseplein nog 10 kilometer. Bij Knoopend en Bresselplein zijn twee rijstroken afgesloten. Bent u onderweg naar Delft of Den Haag... dan kunt u het beste bij Knoopend Ridderkerk. omrijden via de zuidkant van Rotterdam... over de A15 en de A4 en de A20. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Verdeeldheid in de partij van Papandreou. Italië onder toezicht en Kramer wint de vijf kilometer niet. Maar Sebastian Timmerman, wie wint hem wel? Jorrit Bergsma. En uh, die zag ik net op het middenterrein. In innige Helsing met zijn trainer Jillet Anema. De marathonrijders van BAM vieren feest. Want Bob de Jong. En die rijdt ook gewoon voor die ploeg. Wordt tweede. De Jong kwam nog in de buurt in de laatste ronde. Van de tijd van Jorrit Bergsma. Maar strand uiteindelijk op uh, afgerond. Zo'n negentiende van een seconde. 6.1783 is de winnende tijd. Dat is een snelle tijd. Veel sneller dan de winnende tijd, bijvoorbeeld. Dan uh, van vorig jaar. En een dik persoonlijk record voor die Jorrit Bergsma. Hij was gewoon echt absoluut de beste vandaag. Terechte overwinning voor hem. Bob de Jong tweede. Sven Kramer strand op de derde plaats. Ik had nog even snel teruggekeken. De laatste keer dat Kramer meedeed aan een 5 kilometer en hem niet won, was op 10 november 2007 in Salt Lake City toen Fabrice even het wereldrecord van Kramer afpakte op de 5 kilometer. En een week later pakte Kramer die, uh, dat wereldrecord weer terug. Maar hij is weer terug. En met 6.19.35 moet Kramer gewoon tevreden zijn. Want die tijd is wel akkoord. Die drie op het podium. Zij gaan ook de wereldbekerwedstrijd in. Samen met Jan Blokhuizen en Douwe de Vries. Vanavond stemt het Griekse parlement over het vertrouwen in premier Papandreou. Zijn socialistische partij heeft in theorie een flinterdunne meerderheid in het parlement. Of het genoeg is, dat zal blijken vanavond. Connie Keeser. Connie, die partij van Papandreou is ernstig uh, verdeeld. Hoe uitziet dat allemaal? Nou kijk, zijn supporters, en dat is nog wel een meerderheid hoor... in de fractie, willen hem nog wel een, een eervolle aftocht geven. Die zeggen van wij stemmen voor je en dan stap jij op, vrijwillig. Maar de rest vertrouwt dat niet. En die zeggen ja, Papandreou moet voor die vertrouwensstemming duidelijk maken waar hij staat. Nou, hoe hard dat gaat, toegaat in die socialistische fractie tussen die twee groepen... werd zeg, bijna een uurtje geleden duidelijk. Er was een vrouwelijk, jong vrouwelijk parlementslid van de socialisten die een verklaring Aflegde en die nog niet besloten had of ze ja of nee uh, zou stemmen. En die zei van, ja, ik kreeg een enorme felle aanval van mede-partijgenoten En ja, dat was duidelijk uh, niet gericht uh, tegen alleen mijn persoon. Maar ook het feit dat ik een vrouw ben. En daar was ze zeer overstuur over. Maar wat heeft dat er dan mee te maken? Ja, dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Dus zij was, uh, het is alleen maar om aan te geven hoe het, uh, hoe het klimaat daar is. Dat uh, de parlementsleden elkaar onder druk zetten. Ja, het is een, uh, een felle politieke strijd. Ik hoor ook op de achtergrond, dat is het parlement neem ik aan... wat ik op de achtergrond hoor bij jou. Ja, je hoort nu een verslaggever die voor het parlement uh, staat. Maar af en toe schakelen ze dan naar het parlement zelf... Uh, uh, waar de, de, de debatten nu worden gehouden. Nou, en dan uh, mond dat uit, uit vandaag nog in een stemming. Die wordt nog steeds zo rond middernacht uh, uh, verwacht. Ja, rond de middernacht Griekse tijd. Hè? Dus 11 uur uh, jullie tijd. Dat is, dat is meestal zo met dit soort stemmingen. Dus de verwachting is wel dat het rond die tijd gaat gebeuren. Ja, wat is nou een beetje de algemene opinie? Want jij schetst van allerlei scenario's inderdaad. Van, nou ja, hij blijft misschien zitten. Misschien te, kan hij daarna aftreden. Wat is een beetje de algemene opinie wat er gaat gebeuren? Nou, over het algemeen denkt men toch... dat uh, of uh, Papandreou nu wint of verliest... dat hij toch uh, zal aftreden en dat hij daarmee de weg... Zou openmaken voor uh, onderhandelingen over een regering van nationale eenheid. Uh, en daarmee uh, ja zou voor het eerst. Uh, zouden bijvoorbeeld de socialisten en de conservatieven met elkaar gaan praten. Goed, nou ja, dat zijn de scenario's. We wachten 11 uur Nederlandse tijd, die hebben we opgeschreven. Wachten we, wachten we af, dan horen we jou weer op deze zender. In ieder geval Connie Kezen. Dan gaan we naar Ron Linker, die was in Cannes de afgelopen dagen. Want is. daar werd, of is, sorry Ron, Ron is nog steeds in Cannes. Uh, al daar, want daar werd de afgelopen dagen de G20 uh, gehouden. Um, Ron, uh, wel successen te melden? Nou, je kunt met dat goede beeld best drie successen noemen van deze G20. Hoor. Ten eerste is het gelukt om de Griekse premier Papandreou uh, ja, te laten afzien van een referendum over het Europlan. Die is tot de orde geroepen. Nou, ten tweede zou je kunnen zeggen, is het gelukt om de Italiaanse premier Berlusconi uh, aan de leiband te leggen? Die heeft ingestemd met een drie controle door het IMF om te checken hè, of die afgesproken bezuinigingen wel weet in te voeren. Nou, ten derde is er afgesproken om door te praten over het IMF als het orgaan dat eventueel op termijn het Europese... Europese noodfonds kan aanvullen. Dan gaan ze in februari mee verder. Dat zijn drie successen. Ja, en kan je met goede wil ook drie, drie zaken noemen die niet gelukt zijn? Ik noem maar eentje Bert. Dan is ook toch goed. ook dat noodfonds. Eigenlijk hadden Sarkozy en Merkel gewild dat dat noodfonds... meteen een zetje in de rug zou krijgen deze week. De hoop was dat landen als China zich in ieder geval een beetje bereid... of geïnteresseerd zouden tonen om te investeren in dat noodfonds. Al dan niet via het IMF. Maar Merkel was duidelijk, er is geen land geweest buiten de eurozone. Dat heeft aangeboden om betrokken te raken. ...bij het noodfonds, dat, daar gaan ze dus in februari verder over praten... ...betekent dus drie maanden lang onduidelijkheid over dat noodfonds. En ja, jij en ik weten drie maanden lang, dat kan heel erg lang zijn. Ja, ik zag nu al dat de beursen in ieder geval daar niet positief op hadden gereageerd. Ja. Nou, het eind van de top betekent ook uh, strikt formeel het einde van het Franse voorzitterschap van die G20. Belangrijk voor Sarkozy, voor zijn uitstraling enzovoorts. Ja. Hoe heeft hij het gedaan? Nou ja, Sarkozy is natuurlijk formeel nog geen kandidaat bij die presidentsverkiezingen voor volgend jaar. Maar voor iemand die dat niet is was dit sluitstuk van de G20 toch wel een behoorlijke campagnebijeenkomst. Hoor. De president liet zich filmen met publiekslieveling in Europa, Barack Obama. Over twee uur hebben ze een gezamenlijk tv-interview op de Franse televisie. Dat alles om Sarkozy neer te zetten als staatsman. Maar toch ook als crisismanager. Een rol die, hij, die hem op het, hart, op het lijf geschreven is in 2008. Nam die die ook al aan tijdens de vorige crisis. Dat is als iemand die onder moeilijke omstandigheden resultaten weet te bereiken. Nou, die rol wilde hij ook weer spelen in 2011 en 2012. Maar ja, de omstandigheden zijn nu anders dan in 2008, toen hij net gekozen was, populair. Inmiddels hebben veel Franse kiezers zich van hem afgekeerd. Het is maar de vraag of ze überhaupt vandaag hebben ingeschakeld... om hun president te zien. Goed, vanuit Kan, waar Ron Linker is, gaan we naar Italië. Uh, want na Griekenland zijn nu alle ogen gericht op Italië. TMF gaat daar namens Europa in de gaten houden... of de bezuinigingen inderdaad worden doorgevoerd. Luister naar minister De Jager in gesprek met Hans Andringa. Meneer de Jager, er is sprake van dat uh, Italië geholpen wordt, onder curatele komt van het IMF. Wat zal het verschil zijn? Hoe werkt dat in de praktijk? Gaat het IMF naast de ministers achter het bureau zitten en houdt hun pen vast wat ze moeten schrijven? Nou, net uh, iets, een tandje uh, rustiger nog dan dat. Maar het komt uh, wel in de buurt. Wat er in zo'n situatie gebeurt... is dat er uh, vertegenwoordigers van het IMF in die hoofdstad zitten. Bekijken wat de voorstellen zijn van de regering. Dat doorrekenen. Zelf ook suggesties aandragen. Van dit zou je kunnen hervormen. Dit zou je kunnen bezuinigen. Maar in ieder geval dat er ook een onafhankelijke analyse komt. Of die voorstellen van dat kabinet... wel doen wat ze beogen te doen als het maar Mensen van het IMF zijn er dan niet meer één keer in de week of één keer in de maand dat ze voorbij komen, maar ze zijn er dan echt elke dag? Ja, wij vinden inderdaad dat ze er permanent zouden moeten zijn, zeker als er noodsteun wordt aangevraagd, dan zijn wij voorstander van een permanente bewaking en begeleiding van het IMF in zo'n land. Ik begrijp, uh, voor het aantal werkt dat stigmatiserend. Ik vind dat we daarvan moeten af stappen van dat soort ideeën... dat je dat dan politiek wat, uh, wat lastig vindt. Hoe zou je het dan willen noemen? Want het is hier inderdaad zo een, een soort brevet van onvermogen... voor Italië in dit geval, als het zou gebeuren. Ja, maar we moeten eens luisteren. Ik moet ook continu in het parlement verdedigen... dat wij noodsteun um, geven, dat wij beschikbaar zijn. Maar dat doet u dan naar uw eigen politieke verantwoordelijkheid... en niet omdat het IMF tegen u zegt dat u dat moet doen. En dat is straks dan wel het geval bij Italië. Ja, dat klopt. Maar Nederland heeft vrijwillig... Uh, um, de boel op orde uh, gebracht. Dus is het, het brevet van onvermogen voor Italië in zo'n geval? Nou, in ieder geval uh, laat ik zo zeggen... dat Italië het inderdaad stuk slechter doet dan Nederland. Ja, Nederland uh, doet het uh, heeft vrijwillig. Nu uh, zijn we met bezuinigingen bezig. Ik heb daar inderdaad het IMF niet voor nodig. Die over mijn schouder meekijkt en aangeeft van wat er moet gebeuren. Omdat wij nu 18 miljard euro zelf al hebben gezegd... in een meerjarenprogramma dat we dat gaan bezuinigen... de boel op orde brengen. De financiële markten vertrouwen Nederland ook heel erg. En als wij daar ook zelf in zouden... Ja, dan zou, ook, zou er ook IMF-toezicht uh, moeten zijn. Alleen Nederland heeft dat gelukkig inderdaad niet nodig. Maar Italië um, heeft nu al een, uh, een paar jaar de, de gelegenheid ge, gehad... om zelf orde op zaken te stellen... Ik vind dat ze daar veel te lang mee uh, hebben gewacht. En dan is het goed dat je ook, zeker op het moment dat je je hand ophoudt... Uh, in Europa of bij het IMF voor noodsteun... dat er dan ook tegenover staat dat je, een, uh, dat je echt uh, een vorm van, van permanent toezicht krijgt. Minister De Jager met de uitspraak. Ik heb het IMF niet nodig die over mijn schouder meekijkt. We gaan erover praten met Tim Legiersen, landenspecialist Italië bij de Rabobank. En Italië heeft dat klaarwerkelijk dus wel nodig. Ja, dat blijkt wel. Uh, wij hebben elkaar al een aantal keren in dit programma ofzo, ja. thans, gesproken. <laughs> en uh, dat, nu is het al een aantal maanden zo dat Italië zaken aankondigt. Uh, meestal voordat die plannen die aangekondigd worden in het parlement belanden is daar weer zoveel van afgehaald. Uh, dat waar je in eerste instantie wel enthousiast over kunt zijn als je daar uh, naar kijkt. Uh, dat dat bijna allemaal weer weg is. Uh, dus uh, ja, teleurstelling op teleurstelling. Maar dan, uh, ik... dan is wel de vraag, van als uh, dan het IMF gaat meekijken... want ze zullen wel weer van die nieuwe plannen gaan maken... maar komt het dan wel voor elkaar? Nou, wat het in ieder geval uh, als positief effect heeft... is dat uh, be beleggers, maar ook ik als econoom in het buitenland... het gemakkelijker krijgen om te volgen wat de Italianen precies doen... En hoe effectief dat is. Het is op dit moment best regelmatig heel erg moeilijk om stukken in het Engels uh, of actuele stukken überhaupt uh, tot je beschikking te krijgen uh, op, op de website van het mysterie, ministerie of anderzijds. Dus het maakt het in ieder geval voor de rest van de wereld een stuk makkelijker om in de gaten te houden. Uh, wat Italië doet. Dus dat kan vertrouwen wekken op het moment dat het goed gaat. Maar dat betekent ook dat die Italianen weten dat ze beter in de gaten gehouden worden. En dat ze dus ook echt zullen moeten zorgen dat ze doen wat ze beloven. En niet gewoon maar ze nu en dan eens iets roepen en voor ze niets doen. Ja, mag ik dan heel wantrouwend vragen. Denkt u dan dat het IMF overal inzicht in krijgt? Nou het IMF uh, krijgt ongetwijfeld uh, niet uh, inzicht in alles. Maar wel in de zaken die zij belangrijk vinden. Uh, en bovendien is het uh, erg handig om ook uh, een onafhankelijk stempel te krijgen... in die zin dat uh, een ministerie iets door kan rekenen. Uh, maar het IMF kan dat uh, ook uh, op eigen houtje nog een keertje narekenen. En dan kun je dus zelf als buitenstaander afwegingen maken... Uh, wie, welke rekensommetjes je betrouwbaar vindt. Ja, wat moet er uh, eigenlijk nu de komende maanden, misschien zelfs weken... als eerste gebeuren in Italië? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat er een set maatregelen aangekondigd wordt... die op de lange termijn... Voor hogere economische groei zullen zorgen. Dus dat betekent flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Zorgen dat er meer vrouwen aan het werk gaan. De arbeidsparticipatie vergroten. Het makkelijker maken voor bedrijven in bepaalde sectoren om daar actief te worden. Zodat de concurrentie vergroot. Een aantal privatiseringsmaatregelen zou kunnen helpen om bedrijven die nu in overheidshandel zijn en niet erg efficiënt. Wel efficiënt te laten werken. En daar moet je nu mee beginnen, omdat de. de, de, de opbrengsten van dat soort beleid pas over een aantal jaar verwacht kunnen worden. Het belangrijkste voor Italië is dat ze op termijn zicht krijgen... op het hogere economische groei. Want met de huidige begroting is het nou ook weer niet zo heel ernstig gesteld. Dat is niet het grootste probleem. in Dat was een beetje mijn ongeduld om de volgende vraag te stellen. Want ik wou zeggen, dit is de lange termijn... maar moet je niet op korte termijn ook iets doen, namelijk bezuinigen. Maar eigenlijk zegt u, die begroting die duurt wel. Nou, de begrotingstekort is helemaal niet zo heel erg groot. Het grootste... ...van Italië is het feit dat de schuld hoog is... ...en dat de, economische, de vooruitzichten voor economische groei uh, laag zijn. Nou, dat betekent dat als je lage economische groei hebt... Moet je, ...moet je als je je schuld niet uit de hand wil laten lopen... ...moet je constant een overschot op de begroting noteren. Dat betekent dat de huidige belastingbetalers nu en in de toekomst steeds een bepaald bedrag aan belasting betalen... ...maar daar steeds maar een beperkt deel van terugkrijgen in termen van overheidsuitgaven... ...omdat de overheid alleen vooral rente aan het betalen is op de hoge schuld. Nou, dat is een pijnlijke manier van uh, je overheidsfinanciën uh, op orde krijgen de makkelijkere en politiek dus ook haalbare manier is via hogere economische groei. Dus, dus als, dat niet, als dat niet komt, dan wordt het heel erg ja, sociaal, economisch en politiek moeilijk om de begroting op de lange termijn uh, binnen de perken te houden. Yeah. Op dit moment, hè, de, de huidige schuld en de kortcijfers baren mij niet zoveel zorgen. Het gaat mij echt veel meer om de langere termijn. En dan ja. moet je nu uh, geloofwaardige maatregelen nemen. En dan moet je nu uh, inderdaad die maatregelen aankondigen. Uh, inderdaad. En dan gaat het IMF uh, meekijken over de schouder. En u krijgt het ook nog een stukje makkelijker. Want u krijgt inzicht in uh, al die stukken. Meneer uh, Legiers, kan u nog een mooiere analyse geven... de volgende keer als we met elkaar spreken. Ik ja. dank u wel voor dit moment. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we praten met Hans Spekman. Die is uh, uit Nederland, Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. En uh, het is niet zomaar een Kamerlid. Hij wil voorzitter worden van die Partij van de Arbeid. U weet het misschien nog. De huidige voorzitter, Linian Ploemen, heeft onlangs haar vertrek aangekondigd. Gaf toen ook nog forse kritiek op het functioneren van partijleider Job Cohen. En uh, Spekman is de eerste die zich kandidaat uh, stelt. Meneer Spekman, goedenavond. Hey, avond. En waarom wilt u voorzitter worden van de Partij van de Arbeid? Ik wil voorzitter... Worden eigenlijk gelijk om dezelfde reden waarom ik ooit politiek actief ben geworden. En dat is omdat ik me gewoon grote zorgen maak wat er op dit moment in de samenleving gebeurt. En waar maakt u zich zorgen over? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld altijd gestreden voor uh, gelijke kansen. En ik zie dat op dit moment een, uh, een jonge vrouw die gewoon werkt bij de zeeman en een keurige baan heeft, uh, eigenlijk totaal in de verdrukking komt omdat als zij uh, werkt en haar moeder zit in de bijstand... heeft zij veel minder kans om ooit nog gezelschap op bestaan te bouwen. Maar denkt u als uh, voorzitter van de Partij van de Arbeid daar wat aan te kunnen doen? Dan moet je toch in de Kamer zijn? Nee, uh, ik ben ervan overtuigd dat de grootste kans om hier verandering in te maken... is dat we als linkse progressieve bewegingen zo groot en sterk zijn... dat ze niet om ons heen kunnen. Want ik zie wat er de laatste jaren is gebeurd... Er wordt nu in sneltreinvaart allerlei dingen afgebroken... die voor mij enorm waardevol zijn en volgens mij voor heel veel mensen in het land. Dat betekent dat de Partij van de Arbeid weer links moet worden, een beetje richting de SP? Nee, het is helemaal niet richting de SP. Kijk, voor de PvdA is al 100 jaar, staat centraal, dat wij onrecht in Nederland willen bestrijden. En ik zie wat voor keuzes dit kabinet heeft gemaakt. En die zijn zo hard... Die pakken zo onbarmhartig uit voor normale mensen die hun stinkende best doen om wat van hun leven te maken. En dat wil ik bestrijden. Ja. En dat moet met een sterke vereniging. Want ik ben echt uh, ervan overtuigd dat met een sterke Partij van de Arbeid... ...betekent vooral een sterke ledenorganisatie met veel meer leden dan wat we nu hebben. Ja, ik, ik waardeer uw optimisme, maar de Partij van de Arbeid, eh, als er op dit moment verkiezingen zouden worden gehouden... ...mag u blij zijn als u dubbele cijfers haalt. Nou, dubbele cijfers verhalen sowieso wel, hè? Ongelooflijk nou, over de tien is dubbele cijfers. Ja, dat wou ik zeggen, maar dat, dat bedoel ik eens dus een beetje. Van, er is dus een, een neergaande tendens. Nee, maar dat is onzin wat jij zegt, wat verhalen. Ook nu in de peilingen stonden we pas nog een 23 maar Dus kijk, zetels gaat er mij nog geen eens om. Ik heb altijd geloofd in de politiek in de lange adem. En dat betekent dat je niet uh, afhankelijk moet zijn... van of je even in de mode bent, ja of nee... maar dat je vooral een partij moet hebben die zo sterk is... dat ze altijd weer zich terugvechten... en kunnen staan in de praktijk om een ideale waar te maken. En dat... Zeg maar, daar maak ik me grote zorgen om. Ik zie dat wij nog maar 54.000 leden hebben. Dat is nog steeds veel meer dan heel veel andere partijen. Maar ik vind te weinig. Dus ik wil weer naar een partij toe die 100.000 leden heeft. Die midden in de samenleving staat. En weg voor de idealen die ik net heb op opschreven. Ja. En dat is gewoon het bestrijden van onrecht. Mensen eerlijke kansen geven. Ja. Zorgen voor een normaal inkomen. Ook voor mensen die aan de onderkant zitten. En betekent dat dan ook dat je weg moet uit de Grachtengordel? Want dat begreep ik uit berichtgeving van vandaag. Dat u wilde dat het hoofdkantoor van de PvdA weggaat uh, vanaf... Uh, waar zit uh, de PvdA, de Herengracht ja. Nou, omdat ik kijk, ik voel me gewoon heel erg thuis bij een partij van de arbeid die midden tussen de mensen staat en daar komen wel heel veel toeristen maar weinig uh, zeg maar gewoon Amsterdammers. En ik wil dus zitten in buurten en actief zijn in buurten waar het gebeurt. En ik ben apetrots dat heel veel mensen die wonen op ziek. dat die ook de solidariteit voelen met mensen die het misschien wat moeilijker hebben. Met iemand die gewoon in een fabriek werkt of in een distributiecentrum... of ergens achter de kassa. Dat is de partij van arbeid die ik wil hebben. En volgens mij willen heel veel leden dat. Ik wens u succes. Jij bent tot op heden de enige kandidaat. Zondag sluit het, dus dan weten we of er ook nog tegenstanders Er komen er vast meer. Ik komen er, er, kom er vast meer. Ik wou zeggen, de Partij van de Arbeid heeft altijd wel meerdere kandidaten. Dank u wel, meneer dat. Dan gaan we nog eventjes aan het slot van deze uitzending ons licht opsteken bij Paul Sonders, want die kijkt naar de Nederlandse deelnemers die deel gaan nemen aan Dakar 2012, die grote rally die gek genoeg in Latijns-Amerika wordt gehouden. Paul, uh, ja, zwaar sleutelen aan een uh, vrachtwagen. Uh, hoe gaat het trouwens uh, als, als ze onderweg zijn? Moeten ze dan ook zo ontzettend veel uh, sleutelen? Nou, dan moet er inderdaad heel wat gesleuteld worden. Het liefst natuurlijk niet, maar als je een rally gaat rijden van 9000 kilometer... verdeeld over 14, 15 etappes, geloof ik, dan wil er nog wel eens wat kapot gaan. En dus heeft de x heeft een broertje, dat is namelijk de X-2223 Ruiz van Ginkel, deelnemer aan de Dakar Rally, daar staan we nu bij. Ja, dat klopt. Dat is onze snelle servicewagen, zoals we die noemen. Die rijdt in koers, of op, de, op het parcours, zeg maar. Ik, ik gooi er even een tourterm doorheen. Uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de kleinste reparaties... Ja, inderdaad. Uh, kleine reparaties, maar die heeft ook een aggregaat bij zich. Zodat we kunnen lassen, slijpen, boren. Dus het is een kleine mobiele werkplaats die achter ons aankomt. Ja, we kunnen er even in gaan kijken, hè, geloof ik. Weer via het trapje, want deze wagens die zijn uh, ietsje hoger dan de gemiddelde vrachtwagen. Overigens staat hiernaast, dat kan ik uh, Wif zometeen ook wel even vragen... nog een vrachtwagen, maar die zit helemaal bomvel, bomvol met onderdelen. Oh, uh. ik hoop Niet dat weer het wat kapot maakt, hè? Ja. Nee, ik maak niks kapot dit keer. Ik beloof het. Want daar staat nog een vrachtwagen. Die zit ook helemaal vol. Ja, dat is eigenlijk het mobiele magazijn. Die rijdt echt van bivak naar bivak. En die heeft ja, echt heel veel onderdelen bij hem... wat we onderweg nodig denken te hebben. Alles behalve de motor, geloof ik. Want als de motor kapot gaat, is het klaar. Ja, als de motor echt kapot gaat, dan kunnen we er eigenlijk niks meer aan doen. En dan duurt het repareren te lang voordat we weer verder kunnen. Dus dan is het klaar. Ja. We staan uh, gebukt achter uh, in een, uh, ja, in een uh, in, uh, de vrachtwagen. Ja, hoe kun je dat best omschrijven? Ik zie een aggregaat. Ik zie hier van allerlei kisten. Het is een complete werkbank hier ook. Okay. Ja. Met een, uh, een bankschroef. Uh, hier moeten dus de crisisreparaties gedaan worden. Ja, inderdaad. Je kunt zien uh, net wat je zegt. De bankschroef. En we hebben hier een veller. En allerlei kisten met onderdelen. He, dat is eigenlijk uh, ja, de meest voorname onderdelen... welke we nodig denken te hebben... om de auto's weer aan de finish te kunnen brengen. Ja. Want dat is eigenlijk het doel en het belang van dit voertuig. En aan de finish staat dan... En daar liggen alle grote onderdelen in. De, dit is niet de eerste keer. De achtste keer, geloof ik, dat je meedoet aan de rally. Uh, ook al eens een keer vierde geweest. Ja, dat klopt. Dat was ons uh, voor mij persoonlijk het beste resultaat. En uh, ja, daar ben ik ook best wel een beetje trots op uiteindelijk. Ja, en wat wordt het dit jaar? Ik hoop beter als vierde. Eerste, hè? Dat nou, zeg je dan hè, sportman? Ja, zeker. zeker. Eigenlijk moet je, daar, daar gaan we zeker voor. Maar kijk, de top 5 zou al heel erg mooi zijn, want het is een heel erg competitief veld. Wat elk jaar maar groter wordt en beter wordt. En ook breder wordt, vooral. Dus ja, top 5 zou heel erg mooi zijn. En ik weet, als je de top 5 kunt rijden, dan ja. kun je ook top 3 eindigen. Dus daar gaan we voor. We houden het in de gaten, weet. En voor je het weet, voor je eerste, Paul. Oké, okay. dankjewel. Paul Sonders was dat over de rally Parijs. Dag daar... nog oh, Parijs, Dakar. Dat was het vroeger. Dakar 2012, zo moet ik het zeggen. Joost Eertmans, dat weet ik wel. Die komt hierna. Joost met de avondspits. En waar ga je het over hebben? Bert, een hele goede vrijdagavond. Uh, we gaan het hebben over DNA. Een nieuwe voorstander van een algemene DNA-afname voor elke Nederlander is opgestaan. En hij luistert naar de naam Lex Mellink, oud en voormalige korpschef in Utrecht. Uh, dat is zijn naam en ik ben het zeer met hem eens, want je vangt aanzienlijk meer boeven... als je iedere Nederlander zou vragen om een klein beetje DNA af te staan. Van privacywaakhonden mag het nog steeds niet. Misdadigers zijn de lachende derde. En ik zeg dus zometeen de avondspits, laat iedereen zijn DNA afstaan dan kunnen misdadigers de dans niet ontspringen. We zijn er dus vanaf half zeven. De lijnen staan nu al open. 0800 1121 kunt u mee inbellen. Of hashtag WNL, hashtag gebruiken. Dan lees ik uw tweets zoveel mogelijk live hiervoor. Um, we zijn er dus zo direct na het nieuws om half zeven. Dank je. Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim. Eh, uh, ja...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 Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van het Diabetesfonds. Radio 1, het NOS-journaal. Op de G20-top in Cannes hebben de grote economieën... nog geen toezeggingen gedaan voor het Europees Noodfonds. Ze willen eerst weten hoe het fonds precies wordt opgezet... en onder welke voorwaarden. Italië komt onder toezicht van het Internationaal Monetair Fonds... Dat gaat kijken of Italië wel echt werk maakt van de bezuinigingen en economische hervormingen. IMF-topvrouw Lagarde zegt dat de hervormingen die premier Berlusconi heeft voorgesteld niet geloofwaardig zijn. Het Griekse parlement debatteert over het lot van premier Papandreou en zijn regering. Vanavond laat is er waarschijnlijk een vertrouwensstemming. Papandreou heeft ook in eigen land veel krediet verspild met zijn idee voor een referendum over de Europese noodsteun. En de kans bestaat dat hij wordt weggestemd. De Fiat heeft in de regio Rotterdam vijf verdachten opgepakt... voor het oplichten van de belastingdienst. Ze zouden honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt... door 500 burgerservicenummers nummers van anderen te misbruiken. En daarmee werden valse zorg, kinderopvang en huurtoeslagen aangevraagd. De Amerikaanse mediaconcern Time Warner heeft een bot uitgebracht... op het Nederlandse tv-productiebedrijf Endemol. Er worden geen bedragen genoemd, maar het zou gaan om ongeveer een miljard euro. Endemol heeft een schuld van ruim 2 miljard. Het is er overal enkele maanden in onderhandeling met schuldeisers. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Marco Vroef. Met veel bewolking en van tijd tot tijd valt er vanavond en vannacht ook wat regen. Temperaturen dalen uiteindelijk naar ongeveer 11 graden. Dan beginnen we morgenochtend nog met vrij veel bewolking. In het westen nog steeds kans op wat regen. In de rest van het land is het waarschijnlijk al wel droog. En in de middag is dat eigenlijk overal zo. Dan breekt langzaam maar zeker ook de zon af en toe door. De wind waait uit het oosten, is matig kracht 3 en het is opnieuw vrij zacht temperaturen tussen de 14 en 17 graden, waar een graad of 11 normaal is. Nou, zondag zitten we daar dichterbij in de buurt, dan wordt het 13 graden. Het is zondag droog met geregeld zon. En ook na het weekeinde hebben we van neerslag niet te veel te duchten. Schijnt de zon van tijd tot tijd en is het ongeveer 12 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog drie opvallende fietsers door ongelukken. Zo staat op de A4 naar Den Haag bij Hoogmaat nog 6 kilometer. En op de ringweg Amsterdam de A10 Zuid in de richting Amersfoort. Tussen Oud-Zuid en Diemen ook nog 6 kilometer langzaam rijden. Daar zijn inmiddels alle reisselken weer open. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat de hoofdrijbaan tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein nog 9 kilometer. Maar ook daar zijn inmiddels alle reisselken weer vrij. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Laat iedereen zijn DNA afstaan. Misdadigers mogen dans niet langer ontspringen. Dit is Avondspits van WNL en tot 7 uur kunt u mij bellen en twitteren. Bel WNL, 0800 1121. Ja, eens in het zoveel tijd keert die discussie terug. Waarom staan we niet allemaal verplicht een klein stukje DNA... of ten behoeve van de misdaadbestrijding? Een beetje spuug, een haar, een hielprikje bij een baby... opgeslagen in de DNA-databank. Ik zeg doen. Ik heb niks te verbergen. En sowieso kan schuld nooit alleen op basis van DNA worden bewezen. Het is wel een heel belangrijk hulpstuk geworden... bij het opsporen van verdachten. In Engeland zitten nu 4 miljoen DNA-profielen... van gearresteerde mensen vast in de databank. En daar worden heel erg veel misdrijven mee opgelost. Niet in Nederland, waar privacy het veiligheidsdebat domineert... Iedere maatschappij krijgt de criminaliteit die het verdient... zei de beroemde criminoloog Lacassagne al in de 19e eeuw. Voilà. Verplicht DNA afstaan helpt boeven vangen. Waarschuwt potentiële criminelen. En let op, DNA kan ook binnen een dag uw onschuld aantonen. En daarom ben ik voorstander van verplicht afstand van een DNA voor iedereen. Bel WNL 0800 1121 een hele goede avond op deze vrijdagavond bij avondspits van WNL 0800 1121. Om met mij uh, verbaal de degens te kruisen. En u kunt ook twitteren, dat gaat gewoon al los zie ik. Uh, Twitter gebruikt u hashtag WNL of hashtag mijn naam Eertmans dan komen ze binnen. Stefan Weiding die zegt, Eerdmans ook humor wanneer je wordt opgepakt omdat je DNA toevallig op een crime scene aanwezig was. Daar kom ik op terug, Stefan. Blijf luisteren. En uh, er wordt ook getwitterd, Burkaman zegt, Eerdmans dus ook, ik ben een misdadiger. Tenzij ik mijn schuld aantoon. Dankjewel Joost, duidelijk geen voorstander van, van mijn mening. Jos uh, Brug. zegt, Eerdmans, prima idee, maar hoe wordt privacy gewaarborgd? Wie is controleur van het DNA? Dat is het NFI, hè? dat is nu ook al zo. Er moet wel een goede procedure zijn en dat ben ik wel met hem eens. Um, wat vindt u? Moet iedereen DNA afstaan, bijvoorbeeld bij geboorte het hielprikje, maar we kunnen met de huidige bevolking, 17 miljoen mensen, kunnen we natuurlijk ook gewoon een wangslijm eh, afnemen of eh, een beetje spuug, een haar. En dan is het in ieder geval zo dat de verdachten eh, die er moeten worden gematcht, dat je dat kan controleren aan de hand van die DNA dan de bank. Als u het nog niet wist, tot nu toe geldt dat je alleen verplicht bent om DNA af te staan als je verdachte bent of veroordeeld eh, bij misdrijven van vier jaar of meer. Dus dat zijn dus wel de zwaardere delicten. Ik praat... Zo direct met Lex Mellink. Uh, hij is de bedenker van uh, in ieder geval de laatste initiatiefnemer op dit front. Hij is oud-korpschef van uh, de politie Utrecht. Uh, laat ik even één luisteraar van tevoren uh, aan de lijn uh, krijgen. Jos Bussums uit, uit, uh, e uit Bussum. Jos, goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Ja, je komt uit Bussum en je heet Jos. Ja, ik kom uit Bussum en ik heet Jos. En wat vind je van mijn, uh, mijn stelling vanavond? Ja, ik vind de stelling in zoverre, als het gebruikt wordt voor criminele doeleinden, ben ik het voorkomen volkomen mee eens. Daar zou ik ook DNA voor willen afstaan. Ja, dat is... Ik ben alleen bang in onze huidige maatschappij dat het dan ook weer gebruikt wordt voor allerlei andere zaken. Net als met, kijk, uh, uh, ik bedoel met onze, uh, en met onze privacy. Ja, uh, overal bij banken, bij weet ik van wat, daar, is, nou ja, daar zijn al mijn gegevens bekend. Dus als wij straks DNA afstaan... ...ja, dan wordt dat ook weer voor allerlei andere zaken gebruikt. Waarom denkt u dat? Want de procedures zijn... ...zoals nu ook, die worden gewoon strikt nageleefd. Dat kan, dat kan niet zomaar tot misbruik uh, leiden. Nee, oké, okay, maar... ...alle procedures zouden strikt nageleefd moeten worden, maar... ...ja, gods, uh, ik, ik, ik... ...daar heb ik mijn twijfels okay. bij. Oké, u bent... ...ja, u bent sceptisch. Ja, is, uh, of ik technisch ben? Nou, meer sceptisch... Nou, oh, ik ben een beetje sceptisch. Dat begrijp ik uit uw ik, uh, woorden. Ja, als het alleen voor de misdaadbestrijding is, ja, dan, dan ben ik daar 100% voor. Maar u hoopt niet dat het voor andere dingen gebruikt wordt. Oké, okay, we gaan uw sepsis uh, proberen weg te nemen door te praten met Lex Melling, oud uh, en voormalig korpschef van de politie Utrecht. Meneer Melling, goedenavond. Goedenavond. Hartelijk welkom bij Avondspit. Uh, ja, u heeft het dus geopperd en u doet het vanuit een veilige positie. Want uw voorganger in dit uh, chapitre was, was uh, meneer Pauw, de huidige korpschef van, uh, van de politie Rijnmond. En die is meteen over de knie gelegd door in ieder geval minister Opstelten. Uh, heeft u al veel kritiek moeten vangen voor, u, voor uw idee? Nou, toen ik uh, in Utrecht, ik was niet korpschef, maar uh, districtchef in Utrecht. Toen ik districtchef was, was ik verantwoordelijk voor uh, dat serieverkrachtersonderzoek in uh, 95, 96, 97, 97 die, die, die periode en ik heb toen al geopperd dat ik dit een goed idee zou vinden, het heel prikje en uh, ook toen heb ik um, um, veel kritiek gehad uh, vanuit met name de politiek op die stellingname maar uh, ik sta er nog steeds achter en ik snap wel de bezwaren ja. um, het lijkt het een, een, een hele grote uh, inbreuk op de privacy uh, ik vind dat, uh, dat het een goed beheerd systeem moet zijn, maar het, ook als die gegevens publiek worden, kan er niet zoveel mee gedaan worden. En de, de, de, het profijt van zo'n landelijk datasysteem is dat er enige tientallen doden per jaar minder en honderden slachtoffers van vooral zedendelicten minder uh, uh, zouden vallen. Hoe bedoelt u dat? En, uh, het is... Hoe bedoelt u nou, dat? Het heel presentief... simpel, de politie kan, het, het, het, laten we het seriekartsonderzoek maar als, uh, als voorwerp nemen. Daar, de man is niet gepakt. Als er een landelijke databank was geweest, waren er 16 slachtoffers minder geweest. Uh, was er waren er vele miljoenen aan politieonderzoekscapaciteit vrijgekomen voor andere vormen van criminaliteit. En waren in dezelfde periode ook een aantal moorden eerder opgelost. Christel Ambrosius. En, mm zo nog maar verder de maatschappelijke impact van met name die zware gewelddelicten, doodslag, moord, zedendelicten, ja die los je op een veel simpeler manier op. Kunt u schatten? Ja, zegt u maar overigens. Nou, wat ik nog moet zeggen, kijk natuurlijk is het zo dat DNA niet een absoluut bewijsmiddel is. Precies, dat is Het hooguit een goede indicatie. Maar privacy bestaat al niet meer. Nederlanders hebben allemaal een bonuskaart bij de Albert Heijn. Ze tanken met pasjes. Uh, ze rijden op de snelweg met een auto. Ze hebben een, een, uh, een smartphone waar elke drie seconden je gps-gegevens bepaald wordt. Etcetera, etcetera. Mm -hmm. Ze internetbankieren. Uh, ergo, als jouw gegevens ergens op een plaat worden achtergelaten... dan kan je, als dat bewust door een ander gedaan is, ook vaak nog wel aantonen... Uh, dat, ...dat er twijfel is. En by the way, je hebt ook wel wat uit te leggen... ...als je sperma in een vrouw wordt aangetroffen die verkracht. Ja, maar goed, mensen zeggen je kunt een haar... Uh, ...of uit, uh, vissen uit een asbak, uh, weet ik veel... ...dat wordt op een dat plaats maar, gelegd... ...en je bent meteen verdachte. Dat, dat klopt, is... nou ja, dat, dat klopt. Je bent verdachte, maar uh, het is mooi... In, ...in het Nederlandse rechtssysteem is het zo... ...dat je verdachte bent... Totdat ja. uh, uh, dat je het pas gedaan hebt wanneer het bewezen is. Hè? En, en nogmaals, DNA is niet absoluut bewijs, maar hooguit een hele belangrijke indicatie. En als dan veel meer aanwijzingen gevoegd kunnen worden, ja, dan heb je wel een probleem als Ja. Verwachter. Precies. Nou interesseert mij die Utrechtse verkrachter heel, heel veel. Omdat dat natuurlijk een man is die in volgens mij 1995 was het geloof ik in Utrecht. Meerdere vrouwen heeft verkracht en nooit is gepakt tot op heden. De, de, de verjaring voor verkrachting is 20 jaar geloof ik? Is dat zo? Ja, dat, dat, dat weet ik niet precies. Ik denk dat hij ik... 20 jaar is. Nou, dan is hij ja? dus even uitgerekend in 2015, dus over vier jaar is die man gewoon sowieso uh, vrij. Dan denk ik Nee, nee, nee, nee, nee. Hij, zijn, hij, zijn laatste het laatste incident was in 2001, dus tot 2021. Ah, dan mag je hem ook pakken nog... voor de oh, Oké, okay, dan mag je hem ook pakken voor de eerdere delicten, want dat dat ja. vroeg ik me af, want dan, dan begint de tijd te dringen voor die voor voor de politie om die, om die man te vangen. Um, maar u zegt, we hebben de tijd ervoor. Nou, we gaan eens luisteren, want er komt heel veel binnen... ook aan vragen, meneer Mellink, over het uh, voorstel wat u gedaan heeft... waar ik dus van harte achter sta. Namelijk iedereen DNA laten afstaan. Een enorme pool van 70 miljoen profielen... waarbij, ja, ik heb niets te verbergen, zeg ik. Als ik word, inderdaad word beticht ergens van... dan ga ik met, met, met, met veel... Ja, niet plezier, maar wel met veel gerust uh, gerustere gemoed naar die zitting toe. Want ik heb het niet gedaan. En ik denk dat we vele moorden uh, kunnen, kunnen oplossen, maar ook voorkomen inderdaad. Laten we eens kijken wat, wat mensen ervan zeggen. Ferry uh, Kolen, waar haalt de staat het morele recht vandaan om burgers hiertoe te dwingen? Op vrijwillige basis prima, anders niet. Peter Kleinzee, Eerdmans, de dna gegevens zijn digitaal vastgelegd. Dan kan het dus de hele wereld overgestuurd worden, net als Facebook. Daar even op reageren, meneer Melling Nou ja, kijk... Het moet natuurlijk een volstrekt gesloten en beveiligd systeem zijn. Uh, en en uh, wat alleen maar geraadpleegd mag worden door geautoriseerde mensen. Dat, dat moet je wel heel goed regelen. En uh, ik realiseer me wel dat niets onfeilbaar is. Hè. Dus uh, ongetwijfeld. Stel nou uh, je voor dat er zo'n streepjescode, want dat is het in feite, dat dat vrijkomt. Ja, dan kan men. Daar kan, daar kan eigenlijk niet zoveel mee gedaan worden. Nee. Want het is eigenlijk niet veel meer bij je burgerservice nummer of je Rijbewijsnummer of allerlei andere identificatiethema's die er al nou, lang zijn. De mensen zijn het bangst, denk ik, voor wat we behandelden. Dat, dat, dat je DNA ergens wordt neergelegd op een crime scene. En dat je volgens maar daar zegt u van, ten eerste is het totaal niet een, uh, een, uh, een, een voorwaarde of het is, een, het is niet een doorslaggevende reden dat je, dat je het gedaan hebt. Uiteraard moet er meer bewijs uh, tegen je zijn. En het is ook zo dat je daar tegen kan verweren. want je bent natuurlijk al, al dan alleen uh, verdachte in die zin. Hilco uh, Libbing uh, uit België. Heeft ook een vraag voor de voormalige korp uh, meneer Libbingaan. Goedenavond. Ja, ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Kan u horen? Ja, u kan, kan u goed horen. Oké. Okay. Nou, uh, wat de korpschef zelf al zei. Hij, hij is wel enigszins ongelukkig met zijn burgerservice-nummer. Want daar zijn vandaag wat verdachten uh, opgepakt met wat malversaties. Maar ik ben het inderdaad eens met het feit uh, dat je je DNA moet af kunnen staan. Maar ik denk dat er tegelijkertijd een, een presentatie moet zijn van hoe dat dan inderdaad bewaard wordt. Waar al een voorzet aan gegeven is. Want ik denk dat daar heel veel sceptisch is. Want de mensen die zijn beducht vanwege alle bankgegevens die zomaar ontfutseld worden. Hè, terwijl mm. je met een identificatienummer in de staat. Uh, of althans aan, aan een overheidsgerelateerde instantie uh, ja. je, je aanbiedt via internet. Niks is eigenlijk goed beveiligd. En ik denk dat daar heel veel mensen voor beducht zijn. Dus als je een goed klimaat uh, uh, en een goed voorstel neerlegt en hoe, hoe, uh, goede voorwaarden daaraan ja. verbindt. Uh, dan denk ik dat heel veel mensen wel over de streep zijn. Want het lijkt mij ook dat als je niks te verbergen hebt dat je ook uh, daar uh, onmogelijk tegen kunt zijn. Duidelijk uh, standpunt waar ik het ook mee eens ben... en een goede waarschuwing. Het misbruik mag absoluut niet plaatsvinden... en dan zakt dat systeem door, door zijn hoeven. Uh, dank u zeer. Niels, Bier, Niels Boer zegt... Oh, DNA-afstand voor een databank lijkt mij geen uh, goed idee... met een constant falende overheid op ICT-gebied. Dat is exact hetzelfde. Uh, meneer De Visser is van De Visser-advocaten uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Er staat bij dat u oud-kandidaat CDA-voorzitter was. Ja, dat klopt. Maar heeft dat nog en, iets? Nee, nee, alleen omdat vandaag toevallig ook weer een nieuwe kandidaat voorzitter voor de Partij van de Arbeid zich gemeld heeft, ja. vind ik het leuk om het erbij te zeggen. En Prima. ik met meneer Spekman heel veel succes. Dat is, uh, dat is namens ons allen. Uh, mag, ik u mag ik u vragen, waarom bent u het niet met mij eens als ik zeg, laat elke Nederlander gewoon DNA afstaan? Nou, ik ben uh, onder andere strafrechtadvocaat. En uh, ik, ik vind dit een uh, grote inbreuk op de privacy van mensen die de veiligheid uh, marginaal zal dienen. Er is al een enorm uitgebreid bestand van alle mensen die verdachten zijn, zijn geweest. En van alle mensen die veroordeeld zijn op, op het strafrechtelijk gebied. Dat ik me niet kan voorstellen dat een, een database waar alle Nederlandse DNA materiaal opgeslagen zouden zijn, of althans gegevens tot uh, een hele grote, significante verbetering van de opsporing zou leiden. Ja, ik begrijp dat daarvan, ja, Maar daarvan is het ook zo, een big brother is watching you was een, een vrees... in 1984 nog, zeg maar, dat, uh, uh, dat op alle hoeken camera's zouden staan... dat de overheid over alle uh, uh, uh, persoonlijkheidsgegevens van mensen beschikte met DNA-gegevens vind ik gewoon een taak die niet bij de overheid hoort. Maar al die weerstand, hè? vroeger was er, honderd jaar geleden vonden we ook de vingerafdruk vonden we verschrikkelijk. En daar was allemaal uh, tegenstand. En nu zeggen we, joh, waar hebben we het over? Hè? Is dat niet gewoon een, een, een... Nou, vecht Verge... nou, nou, tegen hersenschimmen? En, en, nou, wij, wij betalen in uh, Nederland, of eigenlijk in West-Europa, een ontstellend hoge prijs voor het veiligheidsgevoel. En uh, ik... Denk er maar aan dat je geen eens een, een glaasje water, een glaasje water meen, of een flesje water mee mag nemen, het vliegtuig in. Want dat zou de veiligheid schaden. Al dat soort maatregelen zijn kanlonen waarmee op muggen geschoten wordt. Want volgens mij is daar verschrikkelijk weinig mee ondervangen. Meneer, meneer Mellink, een korte reactie op de, de advocaat. Nou ja, kijk, ik vraag me af of een advocaat een bonuskaart heeft van Albert Heijn. Of die uh, zijn burgerservice-nummer uh, gebruikt bij het doen van de aangifte bij de Belastingdienst. Of die, uh, nou ga zo maar door, of die internet bankiert. Uh, dit, nee, dat is, is, is, nee, dat is de vraag, ja, dan, ik, de vraag dat is, dat, nee, nee, dat is de e vraag niet. Nee, nee. Even meneer Wellink. Even meneer Welling. Nou ben ik even gespreksleider. Meneer Wellink. Oh, okay. Sorry, wat, of, ik wilde zeggen, ja. wat ik wilde zeggen is, ik kijk, ik kijk er gewoon heel luchtig tegenaan. Dat zo'n databank, daar kan je niet zoveel kwaad mee. Eigenlijk nul kwaad. Dat waren die ideeën dat de verzekeraars, wanneer ze zouden zien, konden zien dat je een kankergen had. En dan zou je verzekeringspremie omhoog gaan. Nou, dat... Dus het... Wat nodig is, is dat er een keer een heel nuchter onderzoek gedaan wordt... naar de voor's en de tegens. En dan, uh, dan gaat er uitkomen uh, dat de voor's in mijn... dat is mijn opstelling, dat de voor's zoveel zwaarder wegen dan de tegens, dat je het maatschappelijk belang enorm dient door zo'n ja. landelijke databank... Uh, en meneer Melling, hoe kan u verklaren dat Ivo opstelt... dat is toch onze grote crimefighter in Nederland momenten... die zegt, toen Pauw het opriep in Rotterdam... die zegt van joh, het is disproportioneel, gaat veel te ver over de schreef. Wel, hoe bekwalificeert u dat? Nou ja, ik denk dat dat vooral een heel erg politiek-bestuurlijke uh, stellingnaam is. Ja, die, die het, die, daarom verrast het mij ook over, zo. Wat is het draagvlak in Nederland bij de politiek over dit onderwerp? Nou zal ik het je zeggen, het is in, uitgerekend, in uh, 2009 was 69% van de bevolking voor een verplicht afstand van DNA. Dat vond ik toch redelijk ja. veel. Ja, dat klopt, maar de politiek die, uh, die, die, die is daar niet van onder de indruk. Nee, dat is helder. Meneer Melk, mag ik u zeer bedanken. U heeft het idee geopperd vandaag en u bent niet alleen, want ik sta ook achter u... en met mij nog wel heel vele anderen die ook inbellen op 0800 1121. Bent u het met mij eens? Het moet zo zijn dat iedere Nederlander verplicht DNA afstaat... ten behoeve van de misdaadbestrijding. Vroeger deden we moeilijk over de vingerafdruk, veel weerstand... en nu is het DNA wat, wat onze privacy zou aantasten. Nou, ik heb daar helemaal uh, niks mee. Ik vind dat we daar gewoon uh, moeten, moet, mee verder moeten gaan. Ik roep de luisteraars op als u wilt bellen. Blijf het proberen, want u krijgt wellicht in gesprek te, omdat het heel druk is op de lijnen. Maar blijft u het nog proberen over een paar minuten... dan komt u er mogelijk wel uh, doorheen. Uh, Dirk-Jan Glaudemans. Goeiedag, Joost. Hallo. Ja. Goeiemorgen, middag. Ik het er helemaal niet mee eens. Ik ga ervan uit dat de politie die DNA-puffelen gewoon scherp gaan beoordelen. Ze vinden een stuk of tien matches. Die mensen worden van de bed gelegd. En je zit een dag of vijf in de gevangenis. Minimaal in Nederland. Voordat je dat dus uitgebreid onderzocht wordt. Dan ben je al vet aan de schandpaal genageld. En dan denk je, oh sorry Dirk-Jan, we hebben de verkeerde gearresteerd. Nou maar Dirk-Jan. Echt? Ja? Ah, weet je dat ik dat er voor over heb als we wel de moordenaar, hè, de moordenaar van Andrea Luton oppakken? Hé, hey, dat is toch het verhaal? Ja, maar dat is toch het verhaal? je baas zegt. Ruit met jou, je bent gearresteerd. Ze hebben zelfs uit politiecollega's in ter schelling van s snachts als in bed gelegd, omdat ze dachten dat hij verdacht was. Dat was allemaal fout. Nee, nee, nee. Nee, maar, dat, is nee, maar dat, is, dat zijn zaken die we niet kunnen ontkennen. Dat klopt. En die komen ook voor, dat zegt ook oh, meneer Melling. Maar luister u even, meneer Dirk Jan. Het punt is, als wij dit DNA niet hadden gehad, dan was de, moorden, de moordenaar van Andrea Luten, wat ik net zeg, na 17 jaar is, ja. is die gevonden, hè? Henk F., ja. die was veroordeeld, moest DNA afstaan, en we hebben hem gepakt. Dat is toch nabestaande, is, dat is toch zo verschrikkelijk belangrijk, dat je zo'n moordenaar pakt door DNA. Dat kun je toch niet iedereen wegpoetsen? Die in Nederland, ja, maar iedereen die een of verdacht wordt van een misdrijf, verpakt dat voldoende. Hè. Van vier jaar en meer, moet zijn DNA afstaan. Ja, maar dat klopt. Er zijn er momenteel 4 miljoen. Dat is één op de vier Nederlands. Zijn DNA zit al in die bak. Ja, maar daar hebben ze het ook zeker nou, nagemaakt. Nou, dus die mensen hebben als niet waar. want als ik verdacht word van dat misdrijf. zit ik al in die bak. Zoals ja, ik, natuurlijk. Ik dag, maar bak. ik hoop dat we een moordenaar kunnen voorkomen. Hè? Dat, dat we een moord kunnen voorkomen. En dat je daarmee ah, met DNA. Nee, een heel... Dat is gewoon onzin. Nee, dat blijkt in Engeland helemaal geen onzin. De data, DNA-data is zo slecht van kwaliteit. dat je met. de wereldse verzoek aan die data een dubbele hebt. Oké, okay, ik, ik, ik dank u zeer, want we hebben aan de lijn Sharon, gas, Gesthuis, excuse, SP Tweede Kamerlid, uh, mevrouw Gasthuizen uh, Gasthuizen, sorry. Oh, we moeten even naar het schaatsen, krijg ik door van de regie. Wij moeten heel even de DNA-discussie onderbreken, luisteraars. Avondspits is zo terug. We gaan het even hebben over het schaatsen. Nederlands kampioenschap uh, is het. Het schaatsseizoen is begonnen in Heerenveen in Tiaf. En de eerste 500 meter bij de vrouwen zitten daarop. En die wordt uh, gewonnen door Thijsje Oenema. De sprintster uh, goed, uh, rijdt een goede tijd van 38 seconden en 41 honderdste. En zij troeft de kampioenen van vorig seizoen af. Margot Boer en de ploeggenoten van Margot Boer. Annette Gerritsen. En die rijden allebei voor de ploeg van uh, de oud sprintkanon Marianne Timmer. Zij dus tweede en derde. Anis Das vierde en Laurine van Riesse vijfde. Dat was de eerste... 500 meter bij de vrouwen, morgen de tweede omloop. En Thijsje Oenema heeft daar dus een voorsprong van 24 honderdste seconde op Margot Boer. En nu bent we weer terug bij Avondspits. Laat iedereen zijn DNA afstaan. Misdadigers mogen dan dans niet ontspringen. U kunt nog bellen 081121 op Twitter. Zegt afgevuld. Ik Eerdmans, dacht het niet meneer Eerdman. Deze staat heeft niks met mijn DNA te maken. Zolang ik geen misdrijf pleeg, is het dus duidelijk niet mee eens. Um, ik heb lijn, zoals ik al aankondigde Sharon Gesthuizen van de SP in de Tweede Kamer. Goedenavond. Goedenavond. Nou mevrouw Resthuis, brand is los. Het is toch hartstikke goed dat iedereen DNA afstaat omwille van onze aller veiligheid. Nee, vind ik helemaal geen goed plan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, dat, ik dan, dat ik me dan ook heel hard afvraag wat het volgende weer zou zijn. Moeten we dan op een gegeven moment ook allemaal met een chip gaan lopen, waarmee in de gaten kan worden gehouden waar we ons bevinden en wat we op dat moment uitspoken? Mm. Ik vind het een brug te ver. Maar dat doen we al, hè? dat werd net ook al gezegd door meneer Melling. We zijn continu te volgen. Iedereen zit op huis, zit op, op allerlei uh, iPhones. De, de, men wordt al gevolgd via elke uh, satelliet. Dus waar hebben we het over? Ik denk niet dat iedereen maar de hele tijd gevolgd wordt uh, door iedere satelliet. En bovendien, uh, ik laat mijn iPhone af en toe wel eens thuis. Ik ben uh, soms uh, niet bereikbaar. Dat is verdacht. Dat betekent dus ook. <laughs> ja, ik had u ook toch eventjes gegoogeld met DNA en, uh, oh en uh, Eertmans. Maar het enige wat ik eruit kan was dat, uh, dat er een jaartje geleden werd geschreven dat u het juiste WNL DNA had. Dat vond ik wel interessant. Oh ja, dat is, een, ja. Dat is mijn profiel. Het WNL profiel. Maar, uh, nee, maar... maar om, om eventjes bij de misdadigers ja. te blijven. Het is inderdaad al zo dat er dat er van uh, meer dan. 10.000 mensen op dit moment DNA is opgeslagen bij het uh, NFI. Ik ben er ook op werkbezoek geweest. Het is natuurlijk een hartstikke mooi instituut. Maar mijn probleem zou wel zijn als we van iedereen maar zomaar DNA gaan opslaan. Dan is dat natuurlijk een hartstikke interessant doelwit. Voor mensen die daar misschien niet zulke goede bedoelingen mee hebben. Ik bedoel, er kleven grote risico's Welke, aan. welke, welke risico's? Nou ja, je kunt natuurlijk uh, ook uh, je slag staan en, en daar inbreken. En, en, en het ...probleem met DNA is, dat daar wijst het wie zelf ook op... ...dat het niet zaligmakend is. Ik bedoel, je kunt natuurlijk niet dat alleen klopt. maar op basis van DNA... Nee. iemand als de schuldig dat, dat wil ik ook niet beweren. En dat zegt eigenlijk ook nee. niemand. Maar hoe verklaart u dat de politie, korpschef naar korpschef, zeg ik... Uh, ...komt met dit plan? Uh, Peter R. de Vries, ook misdaadbestrijder, uh, eerste klas... ...die heeft het ook al, ik geloof, tien jaar geleden be, be, be, bepleit. Waarom zouden we die, die praktijk mensen tegenspreken... ...als zij zeggen, dit hebben we nodig als politie? Omdat je er in de eerste plaats dan daarmee van uitgaat... dat iedere Nederlander in principe al verdacht is. Ja. Uh, dat vind ik kwalijk. Dat is toch onzin, plaats... zeg. Maar dat is nee, toch dat onzin. Dat nee. maakt u ervan. Nee, er zijn ook heel veel mensen die uh, in groot bezwaar maken... tegen het afstaan van hun vinger uh, afdrukken. Uh, en ik kan me daar ook best wel wat van voor, bij voorstellen. Ik bedoel, er is natuurlijk wel een grens... tussen datgene wat je privé hebt en privé doet. Hè? Gewoon je eigen lichaamsintegriteit als mens... En datgene wat de overheid allemaal van je mag weten. Ik bedoel, we hebben nu een regime... Uh, ja, het is niet mijn kabinet, maar ik vertrouw de parlementaire democratie uh, uh, wel. Maar ja, die tijden kunnen natuurlijk ook veranderen. En dan kan ja. het ook zo voorkomen dat er een overheid komt die daar misbruik van gaat maken. Ja. Ja, dat is dus iets wat ik niet... Dat risico wil ik niet lopen. Nee. Dan heb ik net al genoemd, er is gewoon een, een risico van het, het opslaan van dergelijke gegevens. Dat, dat kan ook gekraakt worden. En dan heb je het risico van DNA-planten. Maar dus je kunt natuurlijk ja. ook op het moment dat je iets... Maar we zitten vol met, met risico's, dat zegt u er eigenlijk. Ja. En dat zei ik, Melling zelf net ook... En ook. Natuurlijk zijn ja. er nadelen te bedenken, maar laten we die grote voordelen nou niet over het hoofd zien. Als we nou alleen al naar het opheldingspercentage kijken op dit moment, dat is, dat is nog geen 20 Mijn lieve hemel, klopt, laten we alsjeblieft dat zorgen dat we de misdadigers te pakken krijgen. Nee, dat klopt. Maar weet u, dat lage ophelderingspercentage heeft ook te maken met het feit dat er bijvoorbeeld, het is afgelopen week in de Kamer nog te sprake gebracht, duizend kindermisbruikzaken gewoon op de plank liggen bij politieën. Oh ja, redenen. natuurlijk. Om omdat er gebrek is aan capaciteit ja. Om, ja. om zelfs achter te Sommige zaken zijn al klaar, daar hoeft de dader bij wijze van spreken alleen nog maar... In zijn kraag gevat te worden. En Zeker. er is geen capaciteit voor. Ik pleit ervoor dat er gewoon meer ja. capaciteit komt bij politie. Oké, okay, dan moet en ik even een punt zetten, want ik wil toch even ja. in het want we lopen. U hoort de tune. Uh, Danny ja. Stoop zegt op Twitter. Eerdmans, je gaat voorbij aan de lichamelijke integriteit. Mijn lichaam is van mij. Ook elke huidcel die ik verlies. En in morgen hangt Eermans een camera op in zijn woonkamer. Hij heeft niets te verbergen. Wil je nou al spitsen? Er komt inderdaad een webcam hier in de studio. Dus meneer Kersus, uh, u kunt hier inderdaad binnenkort onze beelden gewoon zien. Live hier vanuit Capelle ziet u dat wij uitzenden. Me Mevrouw Gesthuis, mag ik u zeer bedanken, SP Tweede Kamerlid, want we zijn er doorheen. Het is omgevlogen. We gaan deze discussie nog een keer voeren, vind ik eigenlijk. Want er is heel veel losgekomen, ook op Twitter en ook aan de lijn. Meneer Van der Berg, meneer Van Lange en meneer Stokman, we kunnen u helaas niet meer spreken. Belt u maandag weer, want dan zijn we gewoon met een nieuwe avondspits van WNL terug. Wij geven nu over aan Radio 1 Kunststof. Zo direct gaat daar uh, men verder. En wat mij betreft dus maandagavond een nieuwe avondspits. En ik wens u vanaf deze plek een heel fijn weekend. Tot ziens.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 een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Een radioloog verwisselt ruggenfoto's met fatale gevolgen in de Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van liefdesprijswinnaar Willem Jan Otte. De Vlek, nu in de boekhandel. Dit is Radio 1.